Rudy Vendrich met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn vijf... van ...bij de schietpartij bij een garagebedrijf... ...kwamen twee mensen om het leven. Het was vermoedelijk een afrekening in het criminele milieu. Het OM is het er niet eens... ...met de vrijlating van één van de drie hoofdverdachten... ...en gaat erom in hoger beroep. De andere twee hoofdverdachten liggen nog in het ziekenhuis. Ze worden ervan verdacht... ...dat ze de dodelijke schoten hebben gelost. Het OM wil het drietal ook vervolgen... ...voor verboden wapenbeschit.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 Voor de kust van Schiermonnikoog zijn als proef zes mosselbanken aangelegd. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen willen bekijken of op die manier verdwenen diersoorten als de haai, de rog en de bruinvis weer in de Waddenzee kunnen terugkeren. Mosselbanken trekken kleine visjes aan en ze zijn daarmee van belang voor de voedselketen. De afgelopen jaren zijn op de Waddenzee duizenden hectares mosselbanken verdwenen. Over vijf jaar wordt bekeken of de kunstmatige mosselbanken voor Schiermonnikoog effect hebben gehad.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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijswijn als Waanalt van Bang van IB. E baan. Er staat EB. op de A61 van er staat Vidre Da naar het op de A sam tussen S10 de randweg van Bredem door A naar het terecht en dan door de rechts tussen de rand en trum weg van door 3 kilometer recht en door de rechts. <telling>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 Van alle stress, verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kribbel ze mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teug.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 Hey! ik weet niet zit bij. Van Kessel met uiteraard Johnny Krijkamp Amart eh, Kalf en eh, wie er allemaal mee deden hè. Gewoon een gezellig plaatje Aan het begin van nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag Door de parol aan de zee En dat betekent eh, even naar twee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 lang doen bij Sonfort op zaterdag en heel veel lekkere muziek. Hier is Chic en Le Freak. Petro Zet, Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Eerst worden we een aantal nummers van uh, Chieks al lekker achter elkaar doorgemixt. We worden onder meer uh, Le Freak natuurlijk, een van de bekendste platen van uh, deze band. En daarachteraan gingen we naar Amerika toe, Kids in America. Uiteraard de single van Kim Wild. En het is weer tijd voor een berichtje. Jazeker, en dan gaan we, gaan we even, kijken we even terug op de afgelopen week. Maar voor we dat gaan doen, uh, even het volgende. Want Zandvoort is namelijk genomineerd voor de evenementengemeente van het jaar. Geweldig, ja, zeker. geweldig.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 Ook werd na de krantlegging een minuut stilte in acht genomen. Dan gaan we naar 5 mei. Ja, 5 mei, mei. wat toen was de... jij op het strand. Ja, ik was alleen 66 jaar te laat. Ja, Oké. Okay. <laughs> nee, nee, sinds... Je hebt lekker meegereden met, ja. uh, met de ja, Kelly's Heroes. Dat was uh, geweldig. De, de reis die begon uh, in IJmuiden in alle vroegte. En uh, was al, om kwart voor zeven was daar al Appel, zoals het zo mooi heet. Van de kleine 40 uh, lege voertuigen. En we zijn over, helemaal over het strand, via Zandvoort, Katwijk, Noordwijk. Noordwijk, Noordwijk Katwijk moet ik zeggen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 moeite om dat voor elkaar te krijgen. Want je moet elke gemeente moet je dus een toestemming vragen. En de ene gemeente is meer enthousiast dan de andere gemeente. Maar uh, mijn, een van de organisatoren, Nico Vos, met dubbel S, die heeft er even met de burgemeester van Noordwijk staan te praten. En die vond het een geweldig initiatief. En die vindt zeker dat het volgend jaar weer doorgang moet vinden. Nou, laten we hopen dat het inderdaad uh, volgend jaar weer doorgaat. Soforts, die barst van de evenementen. Vandaag ook weer een skate-event in uh, Oud-Noord. Zo dadelijk gaan we even praten met Roy van Buringen daarover. Hij is de organisator van dat evenement. En dat gaan we over een tweetal platen doen. En de eerste van die twee, dat is er eentje van Donna Summer. Hier is On The Radio. told the soul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 Lekkere muziek uit de jaren 80 bij CFM op de zaterdagmiddag, een zonnige zaterdagmiddag. En dat betekent dat uiteraard heel veel mensen lekker op het strand aan het genieten zijn van het mooie weer. Iedereen van harte welkom bij CFM Zalvoort. Geldt ook voor onze collega Roderick en natuurlijk voor onze eigen weerman Lex van de Hoorn. CFM Zalvoort, weerbericht. Jawel, het is weer tijd voor het weerbericht met Lex van de Hoorn. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Oh, jij zit weer lekker op het strand hè. Ja, maar ik zit, ik zit nu hè, ik lig niet. Keurig, keurig. Ja, nee, ik ben er netjes bij gaan zitten. Kijk, helemaal uh, goed. Nee, het is echt, uh, echt strandweer weer vandaag. Heerlijk hè? Ja, ja het begon vanochtend wat uh, met sluierwalking. En uh, die is uh, weggetrokken naar het noorden. En nu uh, blijven we nog gewoon zonnig houden vanmiddag.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 Nou, wij hebben hier een uh, tomaat zitten, hoor, in de studio. <laughs> Albert Jan Vos heet die. Die is, uh, die is uh, op een uh, bevrijdingsdag uh, meegeweest met de Kelly's Heroes. Ja. Met zo'n zo en... open auto, weet je wel. En daar niks op zetten. En, en, en niet insmeren. En niet insmeren. <laughs> maar, maar, maar je hebt het allemaal koning in de dag gezien. Ja. Niet meer, maar nat houden. Juist. En vooral de binnenkant, hè? Ja. <laughs> Goed.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 Dus wat wij vanochtend hadden, dat, dat, ja, dat blijft zo'n beetje uh, de hele dag met, uh, met af en toe wat, uh, wat lichtere tussen tussendoor. Dus de zon laat zich ook wel even zien. Maar er is toch more, morgen meer dikkere sluierbewolking. En later in de middag, ja, ik word een beetje negatief. Later in de middag, dan gaat de bewolking toenemen en dan krijgen we een buitenkans. En ik heb net de laatste weerkaart bekeken via internet. Want uh, dat kan ik ook op het strand. Uh,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 En jij uh, pikt dat vanaf uh, www.meteopagina.nl? Ja, dat is mijn website. Uh. Oh, dat is jouw website. Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> wat, wat een luxe weer, Lex. Toch wel, hè? Ja, dat dacht ik ook. Nou, nou en als je nou uh, verder in de week wil kijken... ...voor het weer Zandvoort, ...dan kijk je dus op die website www.meteopagina.nl. En als ik ook een uh, mobiele telefoon heb... ...kan ik dan ook gewoon kijken? Ja, dan zet je er slash mobiel achter... ...en dan krijg je een mobiele site...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 Op uh, kanaal 45? Precies. Oké, okay, gaan we zeker doen. Lex, dankjewel. En veel, okay. veel plezier Fijn. daar op het strand. Fijne weekend. Oké, jij ook. Hoi. Dat was uh, Lex van der Hoorn live vanaf het strand. Met uh, vandaag en morgen in ieder geval lekker weer. Geniet er met z'n allen van. Dat gaan wij zeker ook doen. En hier is Earthwinter Fire en Let's Groove Tonight.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 De wedstrijd van het seizoen op veld En we spelen dan tegen de nieuwe kampioen. En er zijn ze al een poosje, want ze staan 10 punten voor op de nummer 2. Zo hé. Ja, dat stond FC Zwolle ook. Pieter hoor, dat is je. Volhand, op voorhand, zeg ik. Nee, FC Zwolle stond ook al met zoveel punten voor, maar die zijn niet gepromoveerd. Nee, maar dit is gewoon, dit is een laatste wedstrijd, en De jaar is gewoon kampioen klaar. En ze hebben dan ook inderdaad niet echt een heel sterk team naar Sandrap gestuurd. Er zijn een paar jongens die gaan volgend jaar wat hoger voetballen. Ja, Joop. Ja, Joop. Dat was Joop. Dat was Joop. Goed. Nou, uh, we gaan het uh, zo duidelijk weer even proberen met Joop. Eerst gaan we eventjes uh, weer wat muziek draaien van uh, strandmuziek, van uh, Chris Ria. Hier is On The Beach. Het zonnetje op je bol en dan genieten van deze muziek van Chris Ria. Dat was On The Beach. We gaan het weer proberen hoor, met Jan van Jouw, ben je daar? Ja, niet met mij. We zijn met de lijn. <laughs> ja, met de lijn dan. Oké. Okay. Ik zal je dit keer met rust laten. <laughs> de vorige keer, toen was ik eigenlijk... Ik, ik hoorde jullie wel, maar jullie blijken bij mij niet goed. Helemaal niks meer? Nee, maar we hoorden, hebben de over de zet effersland tegen d jaar. nieuwe kampioen en d jaar terecht. Uh, neem niet 16-10 uh, ze mee. Daarbij komt ook nog dat de, de twee spelers uh, uh, in de hoofdklasse gaan spelen. Uh, die uh, zijn weggehaald bij DVVA. Uh, die zijn er dus sowieso niet bij. Dus uh, de trainer zegt van, nou, we laten uh, jongens die uh, volgend jaar waarschijnlijk in het eerste kunnen gaan spelen, laten we wat ervaring op doen in die tweede klasse. En dan kunnen ze volgend jaar eventueel in die eerste klasse inschuiven. Dat is weer dus zo gebeurd vandaag. En ik heb tot, tot nu toe, en het is een leuke net gezien. Dan weer in Zandvoort in aanval. dan weer DVVA. gevaarlijk voor het goal. Met name bij de uh, keeper Boy de Fit. En, uh, maar ja, Boy de Fit zal Boy de Fit niet zijn als hij die hele moeilijke ballen niet stopt. En dat, heeft hij al, dat doet hij al jaren, dat weten we zo langzamerhand. Dat is ook een penalty killer, maar dat hebben we gelukkig tot nu nog, nog niet uh, aan de orde gehad. Soms uh, gaat voor jaar anders uitzien. Keur Keuren die schijnt ermee te stoppen. Ik hoor dat uh, Michel de Haan uh, lager wil gaan voetballen. Uh, hij heeft er geen zin meer in om er constant te presteren. En uh, dat blijkt ook wel, want dit was een schot hier van de En ik denk dat hij zomaar met die 20 voor het doorheen ging. Hij ligt er ook helemaal in de duin. En dus moet er een andere bal in hetzelfde komen. Uh, David jaar nogmaals is kampioen. Uh, was eigenlijk al uh, van meet af aan uh, de grote uh, kandidaat om uh, kampioenschappen binnen te halen. En dat hebben ze ook waargemaakt. gemaakt. Sandvoort uh, staat op dit moment op de zesde plaats. En uh, dus uh, Sandvoort kan niet degraderen. kan ook niet promoteren. Want ook... in in de laatste uh, uh, periode hebben ze niet genoeg punten om eventueel nog na competitie af te kunnen dwingen.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 0 tegen 0 de wedstrijd, al daar is straks weer terug in het tweede gedeelte naar de Joop van Es. Hier is Foutloos, zomaar zomer. Zomaar een middag, zomaar de zon, zomaar een terras, dat is hoe het begon. Ik zat alleen, zomaar wat te dromen, toen zag ik jou en hem.